12 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Bram van Ooyik legt per direct zijn functie neer als fractieleider van GroenLinks. Hij wordt opgevolgd door Tweede Kamerlid Jesse Klaver. Van Ooyik en Klaver geven om 1 uur een persconferentie. Van Ooyik was sinds eind 2012 fractieleider van GroenLinks. Nepal is opnieuw getroffen door een forse aardbeving... gevolgd door enkele flinke naschokken. Volgens de eerste berichten zijn daarbij vier mensen omgekomen. De nieuwe beving was zo'n 100 kilometer ten oosten van Kathmandu... maar werd tot in de hoofdstad gevoeld. En dat leidde daar tot paniek. Door de beving van 2,5 week geleden zijn al ruim 8000 doden gevallen... en 18.000 gewonden. De provincie Utrecht moet bijna 3 ton investeren om de stad Utrecht bereikbaar te houden tijdens de start van de Tour de France. Het staat in een brief van het College van Gedeputeerde Staten. De investering is onder meer nodig om ziekenhuizen goed bereikbaar te houden. De Tour start 4 juli bij de jaarbeurs in Utrecht. Nederlandse banken moeten wellicht hun kapitaalbuffers verder verhogen... Toezichthouder de Nederlandse Bank waarschuwt daarvoor na aanleiding van nieuwe, strengere internationale eisen van het Comité van Bankentoezicht. Door die hogere buffers kunnen banken mogelijk minder kredieten en hypotheken verstrekken of tegen een hogere rente. Volgens de Europese Inspectiediensten wegverkeer is er de afgelopen jaren zoveel bezuinigd op de controle op het vrachtverkeer dat de veiligheid in het geding is. De Nederlandse inspectie zegt in het AD dat het aantal inspecteurs met drie kwart is verminderd en daardoor kunnen transporteurs volop zoemelen met de rij- en rusttijden en ook kunnen ze ongestraft hun wagens slecht onderhouden. Vooral transportbedrijven uit Midden- en Oost-Europa gaan vaak in de fout. Het weer, er is veel bewolking, er is plaatselijk een bui, in het zuiden blijft het droog. Vanmiddag komt er in het westen wat vaker de zon bij, maar het noorden houdt kans op een bui en het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Goedemiddag, wil ik zeggen. En uh, ja, smakelijke lunch natuurlijk. Ik ben een beetje verkouden, dus als ik een beetje neusig klink, uh, dan ja. We het dan maar voor lief nemen vandaag. Ik ben in elk geval naar de studio gekomen, Dat is al heel wat. 40 graden koorts hebben, maar ja, dat was wel vorig jaar hoor. Ik ga meteen maar met een verzoekje beginnen, luisteraars. Nou ah ja, verzoekje. Eigenlijk gewoon een uh, plaatje van mijn meisje in Bloemendaal. Ik weet niet of ze al thuis is of ze al, of ze al luistert. Maar... Ik combineer het meteen eventjes met uh, de nare berichten... die ik heb gehoord van meneer Van Dam uit Zandvoort. Want meneer Van Dam die heeft al twee keer een harttransplantatie moeten ondergaan. En volgende week maandag, luisteraars... dan krijgt hij zijn derde harttransplantatie. Dus... Daar gaat mijn hart weer. side I can. Well, there goes, my heart there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. Baby, can I take it to the movie show? Well let me kiss you before I go Well there There goes my heart again. Nou, we hebben het al lang herkend, natuurlijk, hè? Onze eigen Fetch domino. Nou, zegt de zin helemaal van de verontwaardigende. We kunnen ergens meer een potje pindakaas vinden, zeg? Sand voor het luen zijn wel van de vervelende. Ja, Sand voor zeker van de vervelende. Nou, luisteraars, als je je potje pindakaas niet kan vinden, ja, dan vind ik het jammer voor je, maar ja. Het is niet anders. Dit zijn de guys and dolls. When I said I needed you You said you would always stay it wasn't me who changed but you and now you've gone away Can't you see? And I'm left here on my own That I have Helemaal niet te zeggen dat je van me houdt. Als je maar bij de hand bent. Nou, ja, dat, dat zongen ze. Hè? Als je maar dichtbij bent, zeg maar dat je. Uh, als ik je nodig hebt om af te wassen stof te zuigen en zo. of de tuin te doen. of weet ik van wat. dan moet je gewoon bij de hand zijn. Dus je hoeft niet te zeggen dat je van me houdt. Nou, uh, makkelijk. Ja, luisteraars, dat waren de guys en dolls. Leuk om te vermelden is daar misschien ook niet leuk. Maakt me ook allemaal niks uit. Ik zeg gewoon, nee, dat het wel leuk is. Uh, de, dat ik die. die uh, Dominique Grant, dat is uh, die, die zanger. En Julie Forsyth uh, van uh, inmiddels het duo Grant en Forsyth een keer in de uitzending heb gehad. Uh, bij Radio Beverwijk, toen ik daar uh, nog uh, uh, werkzaam was als een vrijwilliger. Ja, uh, ja, Grant en Forsyth. Nou, leuk hoor, een mooie blonde dame die uh, die uh, Julie Grant. Uh, Julie Forsyth neem ik niet kwalijk. En een hele beroemde vader natuurlijk in Engeland. Hè. Dit waren ze in ieder geval met uh, You Don't Have to Say You Love Me. De Bellamy Brothers, die kent u ook wel natuurlijk, de Bellamy Brothers. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? me If I was dying, Talk all night about the weather Mega hit was dat van de, van de Bellamy Brothers natuurlijk. Hè. Uh, if I say you have a beautiful body, would you hold it against me? Nou. En luisteraars, uh, ja, ze vallen als kastplantjes om me heen. Jacques Loes overleden, uh, een collega op mijn werk in Bloemendaal. Uh, ook 68 jaar plotseling uh, hartstilstand, overleden. En nou, Rijn van der Broek weer. Nou, wie is Rijn van der Broek? Rijn van der Broek was de trompetist van Exception. U kent het wel, met Rick van der Linden. Nick Remmelink, Cordekker uh, op Bas en... Uh, Peter de Leeuw op drums. Marijn die uh, had naast het feit dat hij dus uh, Exception... Uh, daar een hele grote uh, trompet bijdrage aan leverde... had hij uh, de uh, compositietalent. En dat, uh, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Want uh, de tune die hij schreef voor de Tour de France... is maar liefst 30 jaar al uh, te horen bij die Tour. Dat zal ook dit jaar het geval zijn, denk ik. Uh, we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon eens dus even kijken hoe dat klinkt allemaal. Het nummer heet uh, Tarantuella. We'll <laughs> was dat met uh, Tarantuella En dat is de tune, u kent het allemaal van de Tour de France... al uh, ruim 30 jaar. Rijden van de Broek op uh, 69-jarige leeftijd overleden. Veelste jong natuurlijk. En uh, ja, zo uh, kan het dat zomaar gebeuren... dat je de ene dag nog uh, lekker rondwandelt... en de volgende dag er gewoon niet meer bent. Dat begin ik me steeds meer te realiseren. Nou, ik probeer nog een... Uh, een paar jaar ademtalen, luisteraars, dus wat dat betreft. Uh... Ja, maar laat ik ze wat, uh, wat van exception uh, draaien. Een, een mooie. Dan neem ik wel een hele mooie. fenomeen, Rick van der Linden was dat natuurlijk met uh, zijn groep Exception en het R van Bach, de Lucht van Bach. Ja, uh, eens even kijken hoor. O, oh, ik heb nog zeven minuten te gaan en dan slinger ik het, uh, het nieuws slinger ik er gewoon maar in luisteraars. Dat, uh, dat durf ik gewoon zo te doen. En denk ik denk, nou, uh, ik heb hier nog een slinger leggen en dan kan ik het nieuws er zo uh, er zo in slingeren. I'm over you, Keith Whitley. Beetje country. they see you can't believe everything you read on my face I'm Lekker even wat country, hè? I'm gonna get along without you now. <clears> Hoe <throat> yeah. die okay, hoor. Viola Mills, het meisje, yeah.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 Binnen de popart heeft iedere kunstenaar zijn of haar eigen stijl. De schilderijen zijn kleurig en bevatten soms alledaagse gebruiksvoorwerpen. Ze zijn soms ironisch, door vergroting of verhaling of door ongebruikelijke materialen. Ook komen thema's uit stripverhalen voor, uit reclame, televisie of kranten aan bod, zo vertelt Stork. Maken van kunst moet uit je hart komen, zegt Lalla Brood.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 De man is naar het politiebureau gebracht. Ook op andere plekken in de stad vonden maandagavond opstootjes plaats. Er werd er gevocht in het Vondelpark, aan de Nicolaas Ruiverstraat... en aan de H.J.E. Wenkenbachweg. En dat is in Oost. Volgens de politie gaat het overigens om kleinere incidenten. We gaan even naar Haarlem. De 17-jarige Laura Gravenmaker wordt vermist. Ze is sinds 1 mei spoorloos.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 Het gaat om een bus van het merk Mercedes met het kenteken VXJX90. We plaatsen ons even naar Horen Dien Sanders, het buurtje van Ben en Jamie Sanders. Heeft rtl vaak presentator Albert Verlinde persoonlijk bedreigd. Dat wordt gemeld door Shonios op de website...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 Ook gaat neem het weer altijd mee. Hè? Ja, je kan ook niet anders, natuurlijk. Want ja. als je naar buiten gaat, dan krijg je er automatisch mee te maken. In round the room Dit huis. Die hebben het erover dat je altijd... Uh... Ja, gewoon uh, het weer moet meenemen. Ook als je zwerver bent bijvoorbeeld. Dan ja. ben je gewoon een wanderer. Een wanderer ben je dan... Ja. ...naam de groep Milk and Honey... ...met Hallelujah, zo'n liedjes als ik moet niet vergis. It uh, boots are made for walking. Maar wel op een hele speciale manier gebracht. Nightbird is dit. You keep saying you got something for me. Something you go love but je been messing you is boots made walking That's just what do One of these boots are gonna walk over you Ja zo schrijft we een de klok van de uh, 1 uur luisteraars Straks reclame nieuws reclame aan de andere kant van het nieuws, dan ben ik weer bij u terug. Eerst met cabaret gaan we lachen met toon Hermans. tot zo. These boots are made for walking, that's just what they do. One of these days, these boots are gonna walk on. You keep playing where you shouldn't be playing You keep thinking that you'll never get burned I just found me a brand new box of matches. One of these days, these boots are gonna walk all over you tot of boots walking just do boots walking just boots walking just do boots het ritme van CFR via de kabel op 104.5